8 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Wilder spreekt berichten over leers tegen. Meer mensen doen beroep op nationale hypotheekgarantie en A28 vol kippen na een ongeluk. PVV-naar de Wilders spreekt tegen dat hij in het Katshuis heeft aangedrongen op het vertrek van minister Leers. Het artikel daarover in de Volkskrant van vanochtend noemt hij de kanaar van het jaar. Ook CDA en VVD spreken het bericht tegen en de Rijksvoorlichtingsdienst noemt het complete onzin. Volgens de RVD is vervanging van Leers op geen enkele manier aan de orde geweest. De Volkshand schrijft op basis van bronnen rond de onderhandelingen dat Wilders bij Rutte en Verhagen heeft geëist dat Leers weg moet. Leers zou te slap optreden en in Europa te weinig voor elkaar krijgen. meer Rutte en CDA-onderhandelaar Verhagen zouden het idee maandagavond hebben afgewezen. Maar volgens de bronnen kwam het vertrek van Leers gisteren opnieuw ter sprake na het vragenuurtje. Leers kreeg daar veel kritiek over de kwestie Mauro. Wilders zegt op Twitter: er is geen seconde door wie dan ook over de positie van Leers gesproken in het katshuis.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 Afgelopen kwartaal kwam dat vooral meer voor doordat er bij gedwongen verkoop door echtscheidingen vaker sprake was van een restschuld. Er wordt niet zozeer vaker gescheiden, maar door de gezakte huizenprijzen verkopen mensen bij een scheiding hun woning vaak met verlies. Mitt Romney heeft de voorverkiezingen in de staten Maryland en Wisconsin en Washington D.C. gewonnen. De zegens werden al verwacht. Volgens de eerste uitslagen haalde Romney in Maryland 49 procent van de stemmen... tegen 32 procent voor zijn voornaamste rivaal Rick Santorum. In Wisconsin was het verschil tussen de twee republikeinse presidentkandidaten maar een paar procent. Percentages over Washington D.C. zijn er nog niet. De opkomst was overal laag. In de Amerikaanse staat Texas hebben tornado's een spoor van vernieling aangericht. De weerdienst in Texas waarschuwt voor extreem gevaarlijke situaties. In de buurt van Dallas zijn onder meer gebouwen omgewaaid en op videobeelden is te zien hoe vrachtwagenopleggers door de lucht vliegen. Een vrachtwagenchauffeur zag hoe door de harde wind verschillende aanhangers in stukken braken en tientallen meters verderop neerkwamen. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen. Vanwege de tornado's zijn alle vluchten op de internationale luchthaven van Dallas geannuleerd. Gestrande passagiers worden in veiligheid gebracht in onder meer trapgangen en wc's. In een bedrijfsgebouw in Rotterdam heeft een grote brand gewoed. Het gebouw van telecombedrijf Vodafone is grotendeels verwoest door de vlammen. Er hebben zich kleine explosies voorgedaan en dat kwam vermoedelijk door gasflessen of accu's die in het gebouw stonden. Op het moment dat de brand uitbrak was er niemand in het pand aanwezig... Het is niet duidelijk waar het pand van Vodafone voor wordt gebruikt. En ook de oorzaak van de brand in Rotterdam is nog niet bekend. De Nationale Assemblee van Suriname vergadert vanmiddag verder over de amnestiewet. Ook wordt er dan waarschijnlijk over gestemd. Gisteravond werd de vergadering opgeschort. Naar verwachting is er vandaag een meerderheid voor het aannemen van de wet. Met die wet kan aan alle betrokkenen bij de decembermoorden van 82 amnestie worden verleend.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 In Limburg zijn een notaris en een makelaar in verband gebracht met een grote fraudezaak. De twee mannen uit Kerkraden worden genoemd in het einddossier van de operatie Schone Handen. Een onderzoek naar banden tussen Limburgse zakenlieden en criminelen. De notaris wordt verdacht van witwassen en zou valse verkoopactes hebben opgemaakt. De makelaar wordt beschuldigd van het achteraf naar beneden stellen van de verkoopprijs van huizen. De twee mannen moeten voor de rechter komen. Dan is weer nog in het noorden bewolkt en wat regen. In de rest van het land eerst nog af en toe zon, maar later ook daar enkele buien. Het wordt 8 graden in het noorden tot 13 in het zuiden. Morgen droog en wat zon en het wordt 9 tot 12 graden. Awb ah, verkeersinformatie, 23 files, 90 kilometer bij elkaar. Ietsje minder dan gebruikelijk om deze tijd. Op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Daar staat de langste file tussen Zevenaar en Arnhem-Noord. 10 kilometer. En de grootste problemen vandaag op de A28. Vanuit Hogeveen naar Assen. Bij de afrit Ruinen 3 kilometer file. Daar is een vrachtwagen met kippen gekanteld. De weg is helemaal afgesloten. Verkeer richting Groningen. Kan vanaf knooppunt Langhorst dan ook beter omrijden. Via Heerenveen over de A32 en de A7. En de andere kant op op de A28. Vanuit Groningen naar Assen.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 De Passion, het unieke indrukwekkende muziekspektakel over de laatste uren van het leven van Jezus. Live vanuit Rotterdam met Danny de Munk, Birgit Lewis, Frans Bauer en Charlie Luske. Morgenavond half negen, Nederland 1. Het NOS Radio Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Het kabinet wil het aanspannen van een rechtszaak... duurder maken, maar daar gaat de Eerste Kamer niet mee akkoord. We praten erover met Jan Noorbach van de Orde van Advocaten. En de Tweede Kamer wil graag dat ook het bloed van homoseksuele mannen... wordt geaccepteerd bij de bloedbanken. Maar dat willen de bloedbanken helemaal niet. Dat kon u vanochtend horen. Straks de reactie van D66 Tweede Kamerlid Pia Dijkstra. En volgens de Volkskant wil dus Geert Wilders af... van minister Leers van Immigratie en Asiel. Hem zou slap optreden worden verweten. Gisteren nog in de Tweede Kamer. Ik herken volledig de eigenstandige bevoegdheid van de burgemeester... naast mijn eigenstandige bevoegdheid als minister van Immigratie en Asiel. Maar de vraag is nu of die wel echt in het nou zit. <tomst2> Wilders zou uit zijn op de val van minister Leers, dat schrijft de Volkskrant vanochtend. Hij bereikt te weinig, zowel in Nederland als in Europa, vindt de PVV volgens de krant. Maar dat verhaal wordt vanochtend aan alle kanten ontkend. Wij gaan naar Den Haag, naar Joost Vullings. Joost, wat ben jij te weten?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 Ja, het, het, bedoel, uh, het vreemde is natuurlijk dat het, het, het wordt nu aan alle kanten ontkend. Uh, maar goed, de journalisten van de Volkskrant die schrijven ook niet zomaar iets op. Dus er is wel een bron geweest, of minimaal één bron, die dit uh, aan de Volkskrant verteld heeft. Uh, en dat roept dan de vraag op, uh, ja, wie is dat geweest en met, en met welk doel. Dus sowieso, als men vandaag het katshuis binnenkomt... Zal men elkaar toch een beetje aanstaren van ja, waar, waar, waar komt dit uh, verhaal vandaan? Mm. Uh, het roept een hele hoop vragen op. Het ja. is buitengewoon curieus. Ook bij de oppositie zie ik Martijn van Dam heeft zojuist het uh, debat aangevraagd over de positie van Leers. Uh, hij wil weten hoe het zit naar aanleiding van het uh, verhaal in de Volkskrant. Wat, wat kan dit voor gevolgen hebben voor de onderhandelingen in het katshuis Joost? Nou ja, dit, weer vertraging neem ik aan. Ik, uh, ik ga ervan uit dat men, als men elkaar om tien uur ontmoet vandaag... men elkaar gaat toch gaat zitten aankijken. Kijk, wij hebben iedereen gesproken, ook de, ook de Rijksvoorligingsdienst, mm -hmm. ook, ook die ontkent het. Uh, dan, waar komt dit verhaal vandaan? En uh, ja, daar zullen ze het toch even over hebben. En dat zet het proces toch weer een beetje, beetje onder druk... En zeker als er dan nog een, een debat wordt, wordt aangevraagd door de oppositie... en als dat gehonoreerd wordt, betekent dat ook weer gewoon letterlijk... dat er tijd verloren gaat in het kanshuis. Dus ja, het is echt het is een hele bijzondere situatie. Want ik heb eigenlijk zelden meegemaakt dat een, dat een opening van een krant... die, die zeer expliciet is is dus ook iets is, is vanwege dat schrijf je niet zomaar of dat dat zo hard ontkend wordt door alle betrokken partijen. Hm. Ja, als je zegt het al: het proces in het kasshuis wordt er in ieder geval door onder druk gezet. Zet het ook de positie van leers onder druk? Zet het leers onder druk? Want, want hoe ligt hij? Want hij moet natuurlijk groot deel van het gedoogakkoord van de PVV uitvoeren. Is, is er veel ontevredenheid over? Ja, er is wel. Kijk, er is natuurlijk wel veel ontevredenheid over, over Gert Leers. Ook toen hij net aantrad, toen was er eigenlijk al heel veel kritiek vanuit de PVV op zijn. En optreden. Daar is men toen snel mee gestopt omdat men door had uh, dat als we heel veel kritiek hebben op Gert Leers dat is toch de man die allemaal dingen voor ons moet uitvoeren. En als we die als PVV heel hard gaan aanvallen... ja, dan wordt die man eh, een beetje vleugellam, niet effectief. Dus dan, ja, dat, dat, daar buiten we onszelf in de staart. Dus daar is de PVV mee gestopt. Maar dat is wat anders dan dat men er tevreden over is. Ik bedoel, eh, Geert Wilders vond Gert Leers bij aanvang natuurlijk al niet zoveel... omdat Gert Leers in zijn vorige functie als burgemeester van Maastricht... natuurlijk heel vaak kritisch was geweest over Wilders. Maar goed, ook in zijn eigen CDA en bij de oppositie... wordt hij natuurlijk altijd heel hard aangevallen... omdat hij juist dat gedoogakkoord moet uitvoeren. En je ziet dat Gert Leers in debatten vaak iedereen toch vriend wil houden. Dus hij, hij wil eigenlijk iedereen tevreden houden, vriend houden. Ja. En dat leidt toch een beetje toe dat hij met een gespleten tong spreekt. Het, het vriend altijd als hij aan het woord is. Aan de andere kant wil hij alle maatregelen die in het gedoogakkoord staan wil hij verdedigen... Aan de andere kant zie je dat hij er moeite mee heeft. Dus het is altijd, altijd een heel, heel uh, apart gezicht als hij aan het woord is. Je ziet iemand gewoon worstelen en dat ziet iedereen. En dat leidt wel tot kritiek, ja. Joost, dankjewel. Blijf spuren als je iets uitvindt, nog in Den Haag. Dan horen we dat van jou. Dan de, de Griffierecht: het invoeren van een verhoging. Dat de prijs voor een gang naar de rechtbank, de giv is voorlopig van de baan. Die hogere kosten zouden vanaf 1 juli worden ingevoerd. Maar de behandeling van het voorstel in de Tweede Kamer is uitgesteld. Vooral omdat de SGP heeft aangekondigd het voorstel in de Eerste Kamer niet te steunen. Ik ben heel benieuwd of de Tweede Kamer kans ziet om daar nog fundamentele veranderingen aan te brengen. Omdat het voorstel helemaal in de teken staat van de bezuinigingen. En u zegt eigenlijk het voorstel zoals het er nu ligt... daar kunt u niet akkoord mee gaan? Nee, zoals het er nu ligt, zonder meer niet. Nee. SGP-senator Hordijk. We praten erover door met de algemeen deken van de Orde van Advocaten. Jan Noorbach, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van dit uitstel? Ik kan me voorstellen dat u daar blij mee bent. Nou ja, vooral wanneer uitstel afstel zou zijn... dan uh, uh, jagen we dat toe... omdat we vinden dat de toegang tot het recht... door een hele sterke verhoging van die schriftgerechten... ...teveel wordt beperkt en dat dan daardoor ja, burgers gewoon niet aan hun rechten kunnen komen. En dat heeft heel veel uh, beroerde consequenties, zowel voor individuele burgers als voor uh, ja, ons, uh, ons, uh, ons hele verloop van ons uh, juridische systeem. Uh, mensen moeten die kans krijgen om hun zaken aan de rechter voor te leggen. En de, ...alle mensen evenveel en niet rijke mensen meer dan arme mensen. Ja. Meneer Loorwacht, er zijn ook mensen die eh, zeggen dat het juist goed is om de drempel iets te verhogen... ...omdat de druk op rechters te hoog is en de kosten van de rechtspleging in Nederland ook oplopen. Ziet u een alternatief voor hogere griefierechten om daar wat aan te doen? Um, nou, om, om te zeggen dat uh, uh, de omhoog moeten... Dat Dat het, gaat het, allemaal niet is, het is uw brood, hè, als advocaten. Je is wel je heel lastig. Ja, het is uw brood, hè, dit. Meneer Loopweg, het kabinet wil de rechtspraak kostendekkend maken. Is dat dan zo'n rare eis? Uh, ja, dat vinden we een rare eis. Wij vinden dat rechtspraak... En niet gemakkelijker voor uh, beter uh, gesitueerde mensen of, uh, of zakelijke partijen. En minder gemakkelijk voor, uh, voor ja. andere mensen. En dan mag dat en wel wat kosten. vind ik dat je uh, niet van iedereen gelijkelijk kunt vragen dat hij uh, de kosten van dat product volledig betaalt. En dan zit er ook nog bij dat die 240 miljoen die worden uh, ingeboekt. Ja. Uh, een saldo zijn van een nog hoger bedrag wat mensen met elkaar zouden moeten opbrengen via die Griffierechten om vervolgens dan weer ongeveer 100 miljoen van terug te ploegen... om, de, om dan inderdaad nog wel weer een compensatie te verschaffen... Uh, aan de mensen met lagere inkomens. Dus uh, overal is het systeem ook nog weer gecompliceerder en ingewikkelder... dan alleen maar zomaar kostendekkend. Goed. Hartelijk dank, meneer Loorbach. Algemeen deken van de orde van advocaten. En het voorstel van het kabinet moet in ieder geval terug naar de Tweede Kamer. De Eerste Kamer gaat niet akkoord. Dadelijk, homo's moeten ook bloed kunnen geven, vindt de Tweede Kamer. Maar bloedbak Sanquin, die spraken we vanochtend... zegt vooral risicovol gedrag te beoordelen en ziet het eigenlijk niet zitten. Kamerlid Pia Dijkstra reageert zo dadelijk. Eerst de verkeersinformatie. Sean Bakker, met nog steeds probleem op de A28? Ja, zeker. Dat is uh, vanuit Hogeveen naar Assen. Daar is de weg nog steeds helemaal afgesloten tussen Ruinen en Dwingelo. Staat staat inmiddels bij Ruinen een file van 4 kilometer... Er is daar vanochtend vroeg of eigenlijk vannacht een vrachtwagen met kippen gekanteld. Ze zijn bezig alle kippen te vangen. Gaat waarschijnlijk nog een uurtje duren volgens Rijkswaterstaat. Zolang kan het verkeer richting Groningen beter omrijden vanaf knooppunt Langhorst. Via Heerenveen over de A32 en de A7. Ook op de A28, maar dan vanuit Groningen naar Assen. Tussen Vries en Assen, vier kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar afgesloten. En verder is er vrij veel vertraging op de A12. Vanuit Duitsland naar Utrecht, tussen Beek en Arnhem-Noord, 11 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ook op de tweede dag van het debat in het Surinaams parlement... over de omstreden amnestiewet is er geen beslissing genomen. <tie> Vandaag gaan de beraadslagingen door. En Wereldomroep-correspondent Harmen Boerboom bericht vanuit Paramaribo. Opnieuw een lange dag van argumenten voor en argumenten tegen de amnestiewet. Het was vooral de oppositie die gisteren aan het woord was... Met emotie en beschouwing. En met zakelijke argumenten om de wet niet aan te nemen. Harries Monorat van Nieuw Suriname wees opnieuw op het feit dat de amnestiewet strijdig is met internationale verdragen. Hij verwees daarbij naar de kritiek die er inmiddels vanuit het buitenland is. Het internationaal strafhof voorzitter heeft het parlement geadrieerd om de wet niet door te drukken. Frankrijk, Engeland, Canada, Amerika, Nederland hebben, hebben allemaal hun kanttekeningen geplaatst. Het feit dat u al hebben geaddeerd... wil al aangeven dat wij iets doen dat niet goed is. De jurist en advocaat Harish Monorat, parlementariër namens Nieuw-Suriname. Melvin Bouva, mede-indiener van de wet en ook jurist, wimpelt de kritiek weg. Volgens hem bepaalt het Surinaamse parlement... wat voor wetten er worden aangenomen en welke niet. Waarna Monorat hem stevig van repliek dient. het is onmogelijk dat we... ...informatie brengen dat de wet van Suriname niet het woord verklaard Voorzitter, dat kan niet meer zo zijn. Wij bepalen hier in Suriname welke wetten we aannemen. Voorzitter, ja, ja, ja. Ja, ik weet niet meer wat ik moet zeggen. Want elke nationale wetgeving is ondergeschikt aan verdrag. Dan wil ik hem terugsturen naar het eerste college dat hij krijgt. Of de faculteit, rechtsfaculteit. Verdrag, wet... ...en lagere wet. Amnestie als juridisch instituut, daar zijn we geen tegenstander tegen. Maar kunt u het geven? En in zo'n onding... Ik heb u gevraagd om het in te trekken, voorzitter... ...omdat het vol met juridische fouten is. Maar als u dat wilt doen, dan mag u dat doen. En dan moet u dat op uw eigen kanto dragen. Haris Monorat doet daarna nog een moreel beroep op de indieners... ...en op de andere assembleeleden. Het maatschappelijk middenveld is geen voorstander van amnestie. De kerken... De tempels en de moskeeën hebben zich al uitgelaten in grote lijnen... tenminste met grote andere organisaties. Dat ze geen voorstanders zijn van amnestie. Als u dat hier wil doen, dan draagt u dat op uw eigen geweten. Voorzitter, ik geloof in karma. Ik geloof in individuele karma en ik geloof in collectieve karma. Wanneer wij hier falen om die rechtsstaat in stand te houden... ...dan zijn wij collectief verantwoordelijk voor de ontwikkelingsvraagstukken in dit land... die waarschijnlijk door de geest en de ziel waarin wij zaten... hier hebben we weggemoffeld, nooit tot ontwikkeling zal komen. En dan zullen we nooit bevrijd kunnen zijn van iets. Ook Ronald Venetiaan sprak de aanwezige assembleeleden aan op hun geweten. De oud-president verwees naar de plek waar de decembermoorden in 1982 plaatsvonden. Bastion Vere van Fort Zeelandia. pal naast de assemblée waar de vergadering plaatsvond. En ook het oud-staatshoofd deed een dringend beroep op de moraliteit van de parlementariërs... die bij de stemming straks hun steun aan de wet gaan geven. Voorzitter, we zijn hier op een steenworp afstand van het Zilandia. En waarmee ik wil besluiten, is dat ik hoop dat ook de initiatiefnemer of de voorzitter de moed zal hebben... om wanneer het uur van de stemming is aangebroken om te zeggen wat wij vragen is hoofdelijke stemming. Zodat so de stad, het land, district en binnenland, zodat so de wereld, zodat so de kosmos de namen kan horen die worden afgeroepen en zeggen dat ze voorstemmen. De oren die nog niet tot rust zijn gekomen, de oren op Bastion Veren die nog horen zullen de namen horen en de namen inzicht opnemen. Voorzitter, dank u wel. Al dus, nou, president van Suriname, Venetiaan... gisteravond in het Surinaams parlement. Naar verwachting wordt er dan vandaag wel over de wet gestemd... en de verwachting is ook dat die wordt aangenomen. Hoorden een bijdrage van correspondent Harmen Boerboom van de Wereldomroep. Het is negen minuten voor half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Dan gaan we gaan weer eventjes naar Mark Robin Visser. Ben jij inmiddels in staat, Mark Robin, om tot een goed paasei-besluit te komen? Ja, ik kom, ik kom steeds dichter bij een goed paasei-besluit. Ik ben er nog niet helemaal, uh, Lara, maar ik beloof je dat we er voor half tien uh, met elkaar uh, uitkomen. Ik ben nu op het, uh, op het eierenbedrijf van, uh, van de familie Bransen. Gerard Bransen werkt zelf ook uh, heel hard nu, want het is uh, spitsuur, ja, spits tijd. Ja, we hebben heel veel vraag naar eieren, dus we moeten alles zorgen dat we vanmiddag om uh, één uur klaar staat om naar uh, de supermarkt te kunnen. Er worden dit paasweek -einde worden er 32 miljoen eieren door, door de Nederlanders doorheen gejaagd. 32 miljoen, ja. En hoeveel levert u daar nou van? Anderhalf, 2%, procent, denk ik dat wij ongeveer leveren, dat aantal. Dus het is maar een fractie, maar wij leveren natuurlijk in het hogere segment als eieren. Dus ja, niet de hele wereld eten eieren. Daar zegt u het al, het hogere segment, want het ene ei is het andere niet. Ja, een ei blijft een ei, maar het, de, laten we dat heel duidelijk in zijn. Maar de, de houderijssystemen zijn de, heel duidelijk verschil, dat ja. weten we. Ja, En als consument moet je dan in de supermarkt maar uitzoeken wat je moet doen. Er zijn wel twintig soorten ja. hè, die er aangeboden ja. worden. Ja. Dat klopt, ja. Maar uh, je kunt het aan de codering van het ei zien waar het vandaan komt. En aan de andere kant heb je de verpakking waar duidelijk verteld wordt... Hoe het ei geproduceerd is, door wat voor soort kippen, op wat voor locatie. Je hebt de codering, dat is een cijfertje, ja. en je hebt op het doosje heb je hebt de sterretjes. Ja, en de sterren van het dierframe geven we weer aan hoeveel uh, het bedrijf doet aan dierenwelzijn. Hoe ja. meer sterren, hoe meer die Zo is het ronddeel drie sterren. Ja. Wij gaan straks uh, van meneer Akkerman van Natuur en Milieu horen wat zij uh, hun tips van hoe je het beste ei kan kiezen. Ja. En wat is uw tip als eierboer? Nou, wij zijn gaan natuurlijk voor drie sterren van de dierbescherming. Daar staan we voor 100% achter. Wij zijn transparant, wij zijn open. En bij ons kunnen zien wat er met dat rondeel ei gebeurt. Ja, maar en het, het gekke wordt. is dat uw ei met die drie sterren... die krijgt dan weer niet zo'n goede score van, nee, van qua dat is een Europese regel. En daar kunnen wij geen veranderingen in brengen. Dat is Europees. Het is werkelijk niet te geloven hoe dat allemaal in elkaar zit. Ja, maar als wij gaan lobbyen in Europa en Brussel, dan zijn we twee jaar verder voordat we onze eigen de codering op het ronddeel ei hebben. Ja, daar hebben we helemaal geen tijd voor, want het is Pasen. en de eieren moeten in de, in de doosjes. Ja, en daarom, ja? Dus wij zorgen nu dat de, doosjes in de eieren in de mooie ronde doosje zitten met drie sterren van dierbescherming. En u heeft ook een goede hulp. Lukt het allemaal? Ja, gaat best. Ja, gaat best. Ja. Nou, ik zou zeggen, veel succes. Ja, dankjewel. En uh, goede paasen? Hetzelfde. Hartelijk bedankt. Dank u. Mark Robin Visser, op zoek naar het perfecte ei. Bloedbanken moeten in de toekomst ook bloed van homoseksuele mannen aannemen. Dat wil een meerderheid in de Tweede Kamer. Sanquin, de organisatie die de bloedvoorziening regelt in Nederland... staat nog steeds niet toe dat mannen die seks hebben met andere mannen bloeddonor zijn. Robert Hekker van Sanquin legt uit dat de statistieken daarbij een belangrijke rol spelen. In het heteroseksuele circuit daar is de kans op een overdracht... met een bloedoverdraagbare infectie veel minder groot. Het is zelfs zo, als je naar de If monitor kijkt... Dan kun je zien dat uh, het risico op een HIV-overdracht bij mannen die seks hebben met mannen ongeveer 100 keer zo groot is dan mannen met heteroseksuele contacten. Nou, we gaan maar eens naar uh, degene die het voorgesteld heeft. Dat is namelijk d 66-kamerlid Pia Dijkstra. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, je hoort dat de statistieken wijzen uit dat het risico vele malen hoger ligt bij mannen die seks hebben met mannen. En toch moet het volgens u mogelijk zijn voor homo's om bloed te geven. Euh, Sanquin geeft aan dat ze niet zo heel veel zin hebben om dat voorstel uit te voeren. Wat vindt u daarvan? Ja, nou kijk, het, waar het om gaat is dat Sanguin nu iemand uh, die aangeeft... Seks met een, he, een man die seks met een man heeft gehad, <coughs> als dat één keer is voorgekomen... dan wordt hij levenslang uitgesloten als donor... Um, uh, Sangwin zegt, maar het gaat niet om homoseksuelen, het gaat om uh, mannen die seks hebben met mannen. Mm -hmm. um, uh, wat wij belangrijk vinden, en daarom is deze motie ook ingediend en aangenomen: is dat je niet. Uh, mensen uitsluit van bloeddonatie op grond van hun seksuele geaardheid. Maar dat je dat doet omdat ze risicovol gedrag vertonen. En een man die seks heeft met een man wil niet per definitie zeggen dat dat risicovol gedrag is. Er zijn homoseksuele mannen die 40 jaar een monogame relatie hebben. En geen bloed mogen doneren. Uh, wat ons betreft kijk je naar het risicogedrag, uh, heteroseksuele... Uh, mensen die uh, aangeven dat ze uh, wisselende contacten hebben gehad, worden bijvoorbeeld uh, een jaar uitgesloten. En worden dan opnieuw getest. En dan mag er uh, weer bloed gedoneerd hm. worden. Ik begrijp niet waarom dat, uh, als het gaat om homoseksuelen, niet zou kunnen. Nou, meneer Hekert zegt, uh, mevrouw Dijkstra, dat. Uh je dan dat die verklaring van die ene man kan nemen... maar dan weet je nog niks van het gedrag van zijn partner. En nee. dat vindt hij te hoog risico. Wat vindt ja. u van dat argument? Nou ja, dat vind ik niet een goed argument... want dat weten we bij heteroseksuele mensen ook niet. Nee, maar die zitten in een ander circuit waar het risico niet zo hoog is. Ja, maar we hebben al, al dat bloed um, dat gedoneerd wordt... dat wordt ook getest. Een bloeddonor wordt van tevoren getest... op mogelijke infecties waar mensen zelf geen weet van hebben. Um, dat, gaat ook, uh, dat kun je ook heel goed doen met uh, HIV en AIDS. Ja, dus daarover zegt meneer Hekkert, dat is niet sluitend... Want... Um, ja, je kan uh, vandaag besmet zijn en morgen bloed willen geven. Ja. Dat is dus een risico. Want het ja. kan soms weken duren voordat zo'n besmetting naar boven ja. komt. Je kunt ook zeggen, um, mensen die uh, uh, zeggen... Een man die zegt seksueel contact te hebben gehad met een man, dat je die een langere tijd, uh, dat je daar een langere tijd tussen laat zitten tussen de test uh, en uh, het moment dat hij gaat doneren, dat je dan nog een keer test om te kijken of die test valide is. Daar zou u bleken. wel voor zijn. Daar, daar heb ik geen enkel probleem mee, want dan kijk je naar uh, het risico en kijk je niet naar per definitie tot welke groep hoort zo'n nou, persoon. Precies. Het gaat ons om het individu. Dan hè? wordt het net zoals een, een tatoeage laten zitten, waar nu ook rechts voor gelden en bijvoorbeeld als iemand een land bezocht heeft waar uh, lama, ma ja. malaria is? Ja, nee, dat, is, dat, dat lijkt me heel vanzelfsprekend. Er is, is volgens mij ook geen enkele homoseksuele man die daar iets op tegen heeft. Mensen melden zich overigens ook niet als ze denken dat ze tot die risicogroep uh, behoren. Hè. Als je bloed doneert, dan uh, lever je een inspanning voor iemand anders. En uh, Dat zul je niet zo gauw doen als je zelf heel goed weet dat je risico's uh, bij je draagt. Net. Dus dat is ook een, ook een belangrijk ding. Maar ik, ik zie niet... Nu, dat uh, uh, homoseksuelen, maar ook heteroseksuelen, omdat uh, homo's nu worden uitgesloten hiervan ja weiger bloeddonor te worden en daar gaan er ook heel veel potentiële ja. uh, bloeddonoren mee verloren. mevrouw de minister kan natuurlijk de bloedbanken uh, straks dwingen het beleid uit te voeren, maar ja, of ze dan mee gaan werken is natuurlijk ook nog maar de vraag. ja, nou ja, ik denk dat uh, uh, die bloedbank uh, gewoon uh, heel goed moet kijken waarom het Verenigd Koninkrijk onlangs heeft besloten om dat beleid te veranderen, waarom het in Zweden anders is, waarom het in Portugal, Spanje en Italië anders is, zonder dat dat daar problemen optreden. En ik denk dat zij uh, zich niet al te lang achter uh, al die risico's moeten verschuilen. Maar gewoon stappen moeten zetten. Pierre Dijkstra, Tweede Kamerlid van D66. Hartelijk dank. Graag gedaan.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 Wilders noemt Volkskrant artikel over Leers een kanaar en vaker restschuld na huisverkoop. Het is half negen, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Bericht in de Volkskrant dat PVV-leider Wilders in het katshuis heeft aangedrongen op het vertrek van minister Leers, wordt door alle betrokken partijen tegengesproken. Wilders noemt het de kanaar van het jaar. En de Rijksvoorlichtingsdienst heeft het over complete onzin. Volgens de Volksrand heeft Wilders bij Rutte en Verhagen geëist dat immigratieminister Leers weg moet omdat hij te slap zou optreden. Maar van alle kanten wordt dat ontkend, zegt politiek redacteur Joost Vullings.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 Steeds meer mensen moeten een beroep doen op de nationale hypotheekgarantie. Dat komt onder meer door de toegenomen werkloosheid, zegt NHG-directeur Schiffer. Wat je ziet is dat wij het eerste kwartaal ongeveer 750 gedwongen verkopen hebben geteld met verlies. Hè. En dat is de helft meer dan vorig jaar. Dus ik denk dat wij dit jaar koersen op nou, zo'n 2.500, 3.000 gezinnen die hun huis moeten verkopen. Als mensen een hypotheek met nationale hypotheekgarantie hebben... dan schiet het Waarborgfonds Eigen Woningen hun restschuld voor aan de bank. Als die mensen dat zelf niet kunnen. De toename van de NHG-gevallen komt ook doordat er bij gedwongen verkoop door echtscheidingen vaker sprake was van een restschuld. Er wordt niet zozeer vaker gescheiden. Maar door de gezakte huizenprijzen verkopen mensen bij een scheiding hun woning vaker met verlies. De Amerikaanse staat Texas wordt geteisterd door een serie tornado's. In onder meer Dallas zijn daken van huizen getrokken. Ook zijn vrachtwagens en bomen omgewaaid. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. En dat is een wonder, zegt de burgemeester van Dallas. We dodged a big bullet. I mean, this storm had the potential to be much worse. Um, you know, we're saddened by uh the, the, the damage the system did, but we've got nobody that's dead and no significant injuries. Geen gewonden dus, maar wel zitten bijna 50.000 huishoudens in Texas zonder stroom. En ook zijn alle vluchten op de internationale luchthaven van Dallas geschrapt. Bij de republikeinse voorverkiezingen heeft Mitt Romney opnieuw een slag geslagen. Hij won in Maryland, Wisconsin en Washington, D.C. Door de zegen loopt Romney verder uit op zijn belangrijkste rivaal Rick Santorum. In zijn overwinningsspeech zei Romney dat de overwinning hem alleen maar sterkt... in zijn plan om Amerika te veranderen. Dank u to Wisconsin, Maryland en Washington, D.C. We wonen allemaal! Dit been echt een night. We willen a een grote tonight in onze campagne... om de the van Amerika te Romney heeft nu de helft van de gedelegeerden die nodig zijn... om de nominatie bij de Republikeinse Partij te winnen. In een bedrijfsgebouw in Rotterdam heeft een grote brand gewoed. Het pand van Vodafone is grotendeels verwoest. In het gebouw staat netwerkapparatuur en er zijn berichten dat mensen in de omgeving van Rotterdam niet kunnen bellen. Vodafone is het aan het onderzoeken. Er hebben zich kleine explosies voorgedaan, vermoedelijk door gasflessen of accu's in dat gebouw. Op het moment dat die brand uitbrak, was er niemand in dat gebouw aanwezig. Door een tekort aan bluswater heeft de brand weer extra materieel ingezet. Water wordt uit de schie gepompt. En het is nog niet bekend waardoor die brand bij dat in dat van gebouw in Rotterdam is ontstaan. En dat was het nieuwsoverzicht: het Weerbericht van Weer Online. Vanochtend is het in het noorden en oosten bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. In de rest van het land is het droger en brengt soms de zon even door. Vanmiddag raakt het overal bewolkt en neemt de kans op een bui toe. De grootste kans daarop is voor het zuiden. Er zijn grote verschillen in temperatuur. In Groningen wordt het slechts 6 of 7 graden... tegenover 12 of 13 graden in de zuidelijke provincies. De wind maakt het in het noorden nog eens extra fris. Daar staat namelijk een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. In de rest van het land is de wind zwak tot matig van kracht. Vanavond en vannacht wordt het droog en klaart het in het noordoosten op. Daar liggen de minima rond het vriespunt. Elders blijft het bewolkt met minima rond een graad of vier. Morgen, donderdag, zien we een mix van wolkenvelden en zonnige momenten. Het blijft droog en het wordt zo'n 9 tot 11 graden. Bij verkeersinformatie nog 27 files. Een kleine 100 kilometer bij elkaar. Een stukje minder dan gebruikelijk op een woensdagochtend. De meeste vertragingen op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht... tussen Beek en Arnhem-Noord, 12 kilometer. Op de A28 vanuit Hogeveen naar Assen... tussen Hogeveen en Ruinen, 4 kilometer... De weg is daar nog steeds afgesloten. Daar is een vrachtwagen gekanteld. Vrachtwagen geladen met kippen. Ze zijn de meeste nog ontvangen. Gaat waarschijnlijk nog een half uurtje duren. En zolang kan het verkeer richting Groningen beter omrijden. Vanaf knooppunt Langhorst. Via Herenveen over de A32 en de A7. Ook op de A28. Maar dan vanuit Groningen naar Assen. Tussen Fries en Assen. 4 kilometer file. Na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht.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 Das, het antwoord op alles waar u niet om heeft gevraagd. Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De Afrikaanse Unie heeft sancties aangekondigd tegen de militaire koepplegers in Mali. De leden van de militaire junta hebben een uitreisverbod gekregen en hun tegoeden zijn bevroren. Opstandige Touaregs, die belangrijke steden in het noorden hebben veroverd... die kunnen ook op strafmaatregelen rekenen van de Afrikaanse Unie. gaan we over praten met onze correspondent in Afrika Paulien Baks. Uh, Paulien, ja, die, die sancties voor de junta, om daar maar eens mee te beginnen... zullen die die militairen ook inderdaad treffen? Uh, die militairen in het zuiden van de junta die zullen daar niet om in... Hebben, want uh, ik kan me zo voorstellen dat ze niet van plan zijn om op reis te gaan. Uh, dat ze hun banktegoeden worden bevroren is natuurlijk wel lastig. Uh, het is vooral ook lastig voor die mensen in het noorden, de Tuareg, die er goed aan het vechten zijn. Maar hoe kunnen de sancties de Tuareg rebellen treffen, denk je? Nou, die toureks uh, worden in verband gebracht met criminele netwerken die uh, drugs en wapens in de woestijnen smokkelen. Dat heeft de Afrikaanse Unie gezegd. En men vermoedt dat zij vrij veel geld uh, hebben uitstaan, waarschijnlijk in het buitenland. En als dat bevroren wordt, dan wordt het natuurlijk lastiger voor hun om uh, op naar uh, het zuiden van Mali of hun eigen staat op te richten, zoals ze willen doen. Hoe gaat het, Pauline, eigenlijk met de opmars van die toureks? Nou, die Touareg die hebben in een heel korte tijd, dus het weekend, hebben ze drie vrij grote steden voor, voor Malinese begrippen dan uh, ingenomen. En met die drie steden hebben ze eigenlijk dan hun uh, doel bereikt van een eigen staat. Het gaat over het gebied waar ze een eigen staat willen uitroepen. Maar tegelijkertijd is een andere fractie van Touareg die het weer niet met hen eens is. Die strijden voor het oprichten van een moslim, een heel zou je zeggen, islamitische staat. Waar ze de Sharia-bed willen invoeren. En uh, ze zijn de dus slag met elkaar geraakt. En het is een hele onoverzichtelijke situatie. Ja, en ondertussen heeft het West-Afrikaanse samenwerkingsverband ECOWAS de grenzen gesloten. Hoe erg is dat voor Mali? Ja, die sancties die zijn eigenlijk uh, erger dan die van de Afrikaanse Unie. De sancties van ECOWAS die betekenen dat de grenzen zijn dichtgegaan. En dat Mali bijvoorbeeld uh, de katoen, wat uh, Mali verbouwt, niet meer kan exporteren via de havens van de zuidelijke buurlanden... En mensen in Mali zelf kunnen dus ook niet meer de grens over... om te vluchten. En dat is echt wel een, een heel erg groot probleem. En bovendien kan de staatskast van Mali... die krijgt geen geld meer van de centrale bank van de West-Afrikaanse staat. Dus uh, het geld zit op slot, de grenzen zijn op slot. Mensen kunnen eigenlijk geen kant meer uit. En het zal een hele grote klap aan de economie toe toebrengen. Hm. Ja, het is een puinhoop in het land. Hè. De president verdreven militairen aan de macht... Touareg's in opstand. Nou, wil de Groenta, willen die militairen die nu de macht hebben gegeven, wel een conventie houden over de toekomst van Mali. Die begint morgen. Is daar iets van te verwachten? Uh, ja, nou, het is wel een goed idee. Ik denk wel dat het in Mali een goede aarde is. Als, uh, die nationale conventie betekent eigenlijk dat iedereen mee kan praten over de toekomst en over een onmiddellijke oplossing voor het politieke probleem. En de bedoeling is eigenlijk dat er iemand aangewezen kan worden... waar iedereen het over eens is... en die dan de overgangsregering zou kunnen gaan leiden. Maar die persoon moet dan wel de goedkeuring wegdragen van ECOWAS. En ECOWAS heeft zich ontzettend hard opgesteld tegenover die groenza... en is niet snel tevreden. Maar deze oplossing zou wel de goedkeuring van de bevolking kunnen wegdragen. Pauline Baks hoorde u over de toestand in Mali. Door naar de eieren. 32 miljoen gaan er doorheen eh, tijdens de baasdagen. En het ene ei is het andere niet. Dat hoorden we vanochtend natuurlijk al van Mark Robin Visser. Hij is op bezoek bij een kippenboer in Barneveld. Als je dat zo hoort, dan zou je niet zeggen dat ik omgeven ben door... nou, ik mag wel zeggen honderden kippen. Meneer Akkerman, we kunnen ze niet zo snel tellen, maar... het zijn er een heleboel bij elkaar. Het zijn er inderdaad een heleboel bij elkaar, ja. Meer ja. dan... Uh... Ik, denk, ik weet eigenlijk niet precies hoeveel, maar het zijn nog heel veel. U deed, u deed een poging net, hè? Laten we eens proberen. Ja, ik zag u tellen. Even, ja, even, tel je dat nou even, snel? We is aan, aan het inschatten, ja. Nee, volgens mij zijn er wel uh, 10.000 kippen hier. We zijn het gast op het bedrijf van de familie Bransen. En u bent van natuur en milieu. U bent hier al eens vaker geweest. Zeker. Ik kom ja. hier wel, uh, wel vaker, ja. Is dit een bijzonder bedrijf? Dit is een bijzonder bedrijf. Dit is het optimum tussen zeg maar, de gangbare kip en de biologische kip. Kippen kunnen hier vrij rondlopen. Ze kunnen hier lekker schaggelen. En ook de stal is goed. Er komt weinig vieze lucht uit. En het voeren wat de kippen krijgen dat wordt duurzaam geproduceerd. Er wordt geen bos voor gekapt. Dus dit is in onze ogen een ideaal bedrijf. Ja. Dus iedereen zou eigenlijk de eieren van dit soort bedrijven moeten kopen, wat u betreft? Precies. En wat ons betreft uh, moet iedereen deze rondeel eieren kopen. Nou heeft meneer Bransen, van wie dit bedrijf is, een probleem. Want hij krijgt aan de ene kant drie sterren voor het dierenwelzijn. Heeft hij bij elkaar gevochten, zei hij. Daar hebben we echt ons best voor moeten doen. Maar aan de andere kant, vanwege Europese richtlijnen, krijgt hij maar het cijfertje 2. En dat betekent ei. En dat is, niet erg, dat is geen hoge score. Het is uh, geen hoge score vanuit EU-perspectief. Uh, het is voor de consument ook ingewikkeld om te kijken... welk ei moet ik nou kiezen. En ons advies is dan ook, kijk niet op het ei en naar het cijfertje. Kijk naar de verpakking. Als daar uh, drie sterren beter leven-kenmerk van de dierenbescherming op staat... Uh, dan is dat goed voor de kip. Uh, en als daar eco op staat, is dat ook goed voor het milieu. Uh, dus uh, ons advies is, kijk niet naar uh, de cijfertjes... maar kijk naar de verpakking. Ja. En wat hebben we dan nog aan die cijfertjes eigenlijk? Ja, wat mij betreft niet zo heel veel. Het is vooral belangrijk om te kijken hoeveel sterren van de dierenbescherming erop staan en of er eco op staat of niet. Maar zou het niet beter zijn, want ik, ik koop ook wel eens eieren in de supermarkt en dan sta je voor een schap en je wordt helemaal gek van alle mogelijkheden die je, die je hebt. Zou het niet beter zijn om een wat overzichtelijker systeem te, te krijgen? Het klopt, wij hebben onderzoek gedaan bij 17 supermarkt, uh, verschillende supermarktketens en dan blijkt dat er 20 verschillende soorten eieren zijn. Sommige supermarkten hebben wel zes verschillende soorten in het schap staan. Graaneieren, maiseieren, graseieren, vrije uitloop, foliëren, zoek het maar uit. Bru bruine doosjes, groene doosjes. Kakelgoud bijvoorbeeld, je kunt het zo <laughs> gek niet bedenken. Graseieren. Dus er zijn vijf grote eierpakstations in Nederland. Die doen op hun manier heel veel moeite om de aandacht van de consumenten te krijgen. Daardoor krijg je al die verschillen. En ons advies is, vergeet al die verschillen. Let op, zijn het ronddeel-eieren of zijn het eco-eieren? Als je die eieren kiest, dan kies je duurzame eieren. Ja. Dus om het nog makkelijker te maken misschien, let op die sterren, drie sterren, dan zit je goed. Drie sterren van de dierenbescherming, dan zit je goed. En wat de EU erop print, dan moet je verder dan maar niet te veel aandacht aan besteden. Nee. Dat, die uh, eierschaal gaat toch kapot, dus dan zie je het ook niet meer. Precies. <lacht> die ei moet je, het ei moet je toch opeten. Dus. Gaat u zelf ook met Pasen nog tekeer? Ja, zeker. Ja. Ik heb al de gouden eieren van Rondeel gekocht. Ah. Ik heb twee dochters, één van vier en één van zes. En die zagen die mooie eieren en die wilden allebei hun eigen doosje. Dus uh, ja, wat wil je nog meer? Als je dat? Doch... lekker smeren met verf? Ja, lekker ja. Euh, mooi opschilderen en verstoppen in de tuin natuurlijk. Veel plezier. Dank je wel. van Natuur en Milieu hoorde u in gesprek met Marco B. Visser. Mensen die met Vodafone bellen en in Zuid-Holland wonen... die uh, bellen dus niet, hebben last van een storing. We hopen zo Vodafone te bellen om te horen hoe het zit. Ligt vast nog is een uh, vaste lijn die <laughs> we uh, hebben aangedacht. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB. John Bakker. Die van mij doet het niet in ieder geval. Oh, nee, en je helaas. zit niet eens in Zuid-Holland. Oh Den, nee, Haag, nou, ja. oh, Den Haag. Ja. Ja. Oh, jezus, Den Haag natuurlijk. Sorry. Oh, jezus. Het redelijk Zuid-Holland volgens mij. Ja, dat <laughs> lijkt me wel. Nou, herstel. John uh, Bakker vanuit Den Haag. Ja, dankjewel. Op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. De hele ochtend al de langste file. Tussen Beek en Arnhem-Noord. 13 kilometer. De probleem op de A28. Vanuit Hogeveen naar Assen. Tussen Hogeveen en Ruinen nog 4 kilometer file. Er was daar een vrachtwagen met kippen gekanteld. Als het goed is zijn alle beesten nu gevangen. En is de rijbaan daar weer helemaal open. De andere kant op is een ongeluk gebeurd. Vanuit Groningen naar Assen. En daar staat tussen Fries en Assen 4 kilometer file. En de rechterrijstrook rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Scholen hebben nauwelijks interesse in prestatieloon van hun leraren. Slechts een minderheid van 40 van de 1600 schoolbesturen... in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs... heeft zich aangemeld voor een experiment met prestatieloon. Dat schrijft het Algemeen Dagblad vanochtend. We hebben nu contact met Walter Drescher... voorzitter van de Algemene Onderwijsbond. Meneer Drescher, goeiemorgen. Goedemorgen. Nou, Het is inmiddels bekend dat u geen voorstander bent van het experiment. Uh, dit komt er goed uit, kan ik mij zo voorstellen. Nou ja, goed uit, weet ik niet. Ik, ik had het wel verwacht. Er zitten heel veel uh, risico's aan, uh, aan dit uh, experiment. Dus uh, ja, ik denk dat scholen daar ook voor, uh, voor, voor terugdijnen. Je, uh, je krijgt wat geld, maar je moet er uh, behoorlijk veel voor doen. En je, en je loopt het risico op, op uh, alle mogelijke uh, complicaties van uh, scheve gezichten, slechte verhoudingen in de personeelskamer. Dus ik kan me daar uh, dat wel voorstellen. Het school daar. Uh... Mm, en U ziet niet dat uh, docenten zich meer inzetten vanwege dat prestatieloon? Nou, daar is dus uh, in de Verenigde Staten heel veel uh, mee geëxperimenteerd. En dat, en dat blijkt niet. Hè. Wat daar vooral geconstateerd wordt, is dat uh, het, uh, de fraude met, uh, met toetsen en zo erdoor uh, toeneemt. Maar de, de onderwijsresultaten zijn hier eigenlijk uh, ongevoelig voor. Nou, um, geeft een woordvoerder van staatssecretaris Zelstra aan dat het ja, in principe niet bedoeld is dat, uh, dat er heel veel scholen gaan meedoen, dat dat fijn is, maar dat het in eerste instantie niet uh, erom gaat dat het vooral een wetenschappelijk verantwoord experiment moet zijn. Wat vindt u van die argumentatie? Ja, ik ben het daarmee uh, eens. Dus als je experimenteert moet je het verantwoord doen. Dat zou al helemaal uh, toppend zijn. Um, maar. De wetenschap wijst in dit geval dus uit dat prestatiebeloning niet doet wat men ervan verwacht. Dus waarom je daar dat, dat dan nog eens een keer zou willen ontdekken, uh, dat snap ik dus echt niet. Goed. Walter Drescher, voorzitter van de Algemene Onderwijsbond. Dank u wel. Graag gedaan. Het is bijna tien voor negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Er zijn dit jaar minder uitvoeringen van de matthäus Passion dan in voorgaande jaren. En de oorzaak is geldgebrek. In Deventer gaat hij wel door. Uitvoerende zijn het Concerto Amsterdam en twee koren. De dirigent is Klaas Stok. Rob Pauw was bij de repetitie in de Deventer Bergkerk. klinkt goed, mevrouw Noyon. Dankjewel. Wat is uw partij? Mijn partij is uh, toetie van de eerste violen van het eerste orkest. Was het meteen duidelijk dat het door kon gaan dit jaar? Of is daarover gediscussieerd? Nou, deze productie uh, is eigenlijk niet in gevaar geweest. In tegenstelling tot andere Matthäus-producties. Met andere koren, andere organisaties die uh, mm -hmm. wel zijn gesneuveld. Ja, wat heeft u daarvan gehoord? Ja, meestal begint een engagement met een optie. En dan, als de financiën geregeld zijn, wordt de optie omgezet in een contract. Oh ja. En dat is dit jaar een paar keer achterwege gebleven. En dan werd er in september gezegd van, we krijgen het niet rond, dus het uh, oh. kan niet doorgaan. Klaas Stok, de dirigent. Zit het er een beetje in al? Klopt lekker, ja. wow. Is een Matthäus een dure productie? Ja, dat is gigantisch duur. Ja? Wat kost het zo, gemiddeld? Oh, daar zou je de penning mis aan moeten vragen. Maar je ja. zit volgens mij zo op 30.000, 40, 40.000 euro zit je snel. Ja, ja. Ga maar na, je hebt, je hebt twee orkesten, twee koren en, en, en zes solisten. En, ja, normaal heb je meestal gewoon één orkest en één koor. En, en, het is natuurlijk een, een, een stuk wat ook in deze tijd uh, voor Pasen heel populair is. Dus de solisten zijn er zeer gevraagd. Dus, dan gaan de prijzen ook omhoog. Oh. Het, uh, zo werkt het ook gewoon vraag en aanbod. Zou je kunnen beknibbelen op een paar onderdelen? Bezetting wat inkrimpen? Ja, je kunt zeggen van nou oké, okay, dan laten we van de twee oorlogs er eentje weg. Dan zeggen we het koor gaan we halveren. Ja, je kunt het bezuinigen, maar ja, zo kleed je wel een het stuk uit. En het is niet zoals Bach het bedoeld heeft. Wat je ook zou kunnen denken is dat uit die veelheid van Matthäusen, die er zo jaarlijks worden uitgevoerd, de beste overblijven. Dat zou een ontzettend groot verlies zijn... Nederland heeft een enorme rijkdom uh, en dichtheid aan koren. Ik denk misschien, er, zal, er is natuurlijk ongetwijfeld uh, kwaliteitsverschil. Maar dat betekent helemaal niet dat de, uh, tussen aanhalingstekens, mindere Matthäusen uh, geen recht van bestaan hebben. Absoluut niet. Een kennismaking met een wat mindere Matthijs is altijd nog beter dan helemaal geen Matthijs. Natuurlijk. Maar ik wil ook een land spreken voor alle... Uh, koorzangers, amateur-koorzangers in Nederland, die een hele belangrijke functie hebben, eigenlijk in het verder dragen van onze cultuur. Bent u bang voor een kaalslag in het landschap van de Matthäusen? Voor de Matthäusen, kijk, dat is natuurlijk wel een van de best verkoopbare producten, maar zelfs daarin merk je al. Dat het moeilijker is om een sponsoring te, te krijgen. En komen de mensen nog wel? Want die moeten tegenwoordig ook meer betalen voor hun kaartje. Met 19 in plaats van 6% BTW. Ja, het is een stuk duurder geworden. Je hoort ze ook al, ook al mopperen. Maar ja, ze komen nog wel. Deze kerk is wel twee keer uitverkocht. was bij de repetities in de Bergkerk in Deventer voor de matthäus Passion. Het is zeven minuten voor negen uur. luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De Amerikaanse republikein Mitt Romney won gisteravond de voorverkiezingen in de staten Maryland, District of Columbia en Wisconsin. Een ruime overwinning waardoor Romney inmiddels de helft van de benodigde gedelegeerden binnen heeft om de republikeinse presidentskandidaat te worden. Volgens correspondent Jacqueline Ekman in Washington, DC, kan de overwinning Romney nauwelijks meer ontgaan. Nee, dat uh, lijkt er niet op. Helemaal niet na de hat-trick van uh, gisteravond. Uh, vorige week nog kreeg Romney ook nog eens de steun van weer een aantal prominente uh, Republikeinen. Het is nu voor de meeste Republikeinen toch wel duidelijk dat uh, de race om het presidentschap duidelijk tussen Romney en Obama zal gaan. En Romney is hier eigenlijk al heel lang mee bezig in zijn speech gisteravond nog. Uh, Um, ook weer, hij noemt zijn tegenstanders niet eens, heeft hij eigenlijk nauwelijks gedaan in deze race. En hij gaat meteen in de aanval tegen Obama en zijn beleid. En Obama uh, in een speech vandaag, een belangrijke speech, Rom uh, noemde Romney nu ook voor het eerst bij zijn naam. Dus uh, iedereen gaat er nu al vanuit, uh, de strijd tussen deze twee. En nu moeten alleen eigenlijk nog de andere republikeinse kandidaten daar nog in geloven. Hmm, ja, want over die tegenstanders gesproken, waarom blijven de andere republikeinse kandidaten, Santorm vooral en Gingrich, nog in de race? Want ik kan me voorstellen dat de republikeinen verlangen naar uh, eenheid binnen de partij inmiddels. Ja, dat vraagt iedereen zich op dit moment uh, ook nu wel af, hoor. Wanneer stoppen ze er nu mee? Eigenlijk hoor je eigenlijk alleen nog maar van uh, Rick Santorm. ...die Romney nog het, het beste kan bijhouden. En je zou bijna vergeten dat er nog twee andere kandidaten meedoen. Ron Paul en uh, Newt Gingrich. Gingrich heeft al herhaaldelijk laten weten dat hij toch door blijft gaan... ...tot aan de Republikeinse conventie die deze zomer in Flo Florida wordt gehouden. Waar dan uiteindelijk de Republikeinse presidentskandidaat wordt aangewezen. En Gingrich heeft al zijn campagne teruggeschaald en zijn campagneteam verkleind... En hij heeft ook gebrek aan geld. Er komt ook nauwelijks meer geld binnen. Hij heeft inmiddels flinke schulden. En Ron Paul is er dus ook nog inderdaad. Ze halen allebei nog wel wat stemmen binnen, niet veel. En de roep binnen de Repub Republikeinse Partij om nu uit de race te stappen wordt nu ook steeds groter. En Santorum, je noemde hem al de enige die Romney nog een beetje bij kan houden, de nummer twee. Gelooft hij er nog in? Nou, als je het, uh, de speech van gisteravond uh, hoort, dan, dan, dan zou je denken van wel. Hij uh, gaf die speech in Pennsylvania, niet eens in Wisconsin of een van de andere staten waar de verkiezingen gisteren werden gehouden. Alsof je er eigenlijk al rekening mee had gehouden dat hij uh, de staten toch niet zou winnen. En uh, Pennsylvania, ja, daar is het centrum opgegroeid. Hij is daar een aantal jaar senator voor geweest. En uh, gisteravond uh, noemde hij het gewoon halftime, um, ready for a strong second half. Uh, op 24 april, daar worden in Pennsylvania verkiezingen gehouden. Santorum zet daar nu al zijn kaarten op in. En um, als we deze staat winnen, zei hij nog, dan ziet het er in mei heel anders uit. Uh, al dus, Santorum. Ik hoorde een bijdrage van onze correspondent Jacqueline Ekman. Nou zijn wij natuurlijk aan het bellen met Vodafone, want er zijn problemen... naar aanleiding eh, van de grote brand in Rotterdam... Eh, in het bedrijfsgebouw van Vodafone. U heeft daar eerder over gehoord vanochtend. Een brand waar ook explosies bij waren. Nou, die brand die wordt op dit moment geblust door de brandweer. Er is ook extra materieel ingezet. Maar wij krijgen berichten binnen dat het gevolgen heeft, die brand... voor het bereik van Vodafone in Zuid-Holland. Eh, verschillende luisteraars melden ons, onder andere via Twitter... dat ze niet kunnen bellen, bijvoorbeeld in Den Haag en Rotterdam. Nou, dat zou kunnen, want op dat gebouw staat een uh, grote antenne uh, uh, waar het bereik geregeld wordt voor de mensen die een Vodafone uh, abonnement hebben. Maar helaas, Vodafone wil niet reageren in onze uitzending. We blijven het proberen. Na negen uur hoort u dat of ze uiteindelijk dan toch te pakken hebben gekregen en of ze willen reageren. Dan hebben we het ook over de griffierechten, de kosten van het aanspannen van een rechtszaak. Het kabinet wil die kosten verhogen om kostendekkend te werken te gaan in de rechtspraak. Maar de Eerste Kamer is daar niet voor. Die beslissende stem van de SGP was tegen dat wetvoorstel en dus zal er een nieuw voorstel moeten komen. De orde van advocaten was er in ieder geval al blij mee. U hoort zo dadelijk de reactie van de Partij van de Arbeid. We spreken erover met Tweede Kamerlid Jeroen Recour. En dan nog meer uit Den Haag. Want uh, minister Leers ligt uh, nog altijd in de clinch met burgemeesters. Hij blijft erbij dat die Afghaanse vluchteling uit Griekenland moet worden teruggestuurd. Nou, volgens advocaat Izzy Woedka uit Maastricht is het nog helemaal niet zeker of de minister dat wel kan. Die vluchteling, die asielzoeker die hier al heel lang is, terugsturen. Hoort u meer over na 9 uur in het Radio 1 Journaal?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 Dus als u een keer ruitschade heeft, bel dan gewoon even met Autotaalglas. Dat mag namelijk ook van uw verzekering. Wat er ook op de groene kaart staat, Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828. Vanavond in het Max TV-programma in het Haagse, het bedrijf achter de Tweede Kamer. Ruim 600 mensen zorgen dat onze parlementaire democratie kan functioneren. Ze maken schoon, beveiligen en zorgen voor goed eten. Wie zijn deze mensen? In het Haagse. Vanavond om 10 voor half 9 bij Max Nederland 2. Uw prospect wordt duurzame klantrelatie met CRM software van Archie. Dit is Radio 1.